Ben en de koning van de zeehonden Ben was een visser die iedere dag met zijn boot de zee opging. Zodra hij zijn netten had uitgeworpen, staken de zeehonden hun kop boven water uit. Ze keken hem met hun grote ogen vragend aan, want ze hoopten dat hij hun een vis zou geven. Maak dat je wegkomt, riep Ben dan. Jullie krijgen geen vis van me. Ik vang net genoeg om zelf van te leven. Soms ving Ben een zeehond in een van zijn netten. Dan haalde hij het dier er met veel moeite uit. Alleen als de zeehond al dood was, nam hij hem mee naar huis om in de stad het vel te verkopen. Op een zonnige morgen probeerde Ben zijn netten binnen te halen. Maar ze waren te zwaar om in de boot te tillen. Opeens zag hij de kop van een heel grote zeehond boven water uitsteken. Het dier zat vast in het net. Ben gaf een ruk aan het net en probeerde de zeehond los te krijgen. Maar ook de zeehond ging heftig tekeer en trok bijna de boot omver. Ben gaf nog een paar rukken aan het net en toen raakte de zeehond los. Met bloed aan zijn vinnen door het wilde rukken aan het net verdween hij onder water. S'avonds zat Ben in zijn huisje. Hij zat te denken aan de zeehond die hem zoveel last had bezorgd. Plotseling werd er op de deur geklopt. Wie is daar? riep Ben. Maar er kwam geen antwoord. Hij keek uit het raam en zag een ruiter op een zilvergrijs paard. Wat wilt u? schreeuwde Ben. Hebt u huiden van zeehonden te koop? vroeg de ruiter. Ik zal u er goed voor betalen. Ik heb er twee, riep Ben. Maar die liggen in mijn schuur bij de haven. Spring maar achterop, dan zullen we er naartoe rijden, antwoordde de ruiter. Ben liep naar buiten. Hij zag dat de ruiter een hoed met een brede rand op zijn hoofd had, waardoor zijn gezicht niet te zien was. De vreemdeling was van top tot teen gehuld in een lange zwarte jas. Ben sprong achter de ruiter op het paard. Het paard begon zo hard te rennen dat Ben zich stevig vast moest houden aan de jas van de ruiter. Tot zijn grote schrik zag hij dat het paard niet bij de haven stopte, maar langs de kust verder draafde en opeens van een hoge rots sprong. Ze sprongen regelrecht naar beneden. Help, help, riep Ben, maar niemand kon hem horen. Ben hoorde onder zich de golven tegen de kust beuken en deed zijn ogen dicht. Met een enorme plons kwam het paard in zee terecht. ...en begon langzaam naar de bodem te zakken. Ben deed zijn ogen open en zag dat ze op een open plek tussen bossen zeewier waren beland. Overal rondom hen zwommen zeepaardjes, zeehonden en allerlei vissen. En op de bodem van de zee lagen duizenden schelpen. Ben wilde van het paard springen en liet de jas van de ruiter los. Maar opeens zag hij dat zijn handen waren veranderd in zwemvliezen en zijn huid was glad geworden als de huid van een zeehond en toen hij aan zijn baard wilde voelen merkte hij dat hij was verdwenen in plaats daarvan had hij lange snorharen hij was in een zeehond veranderd alleen het sjaaltje om zijn nek zat er nog de ruiter draaide zich om en ben zag ...dat ook hij snorharen had. En het paard was veranderd in een reuzenzeepaard. Ben probeerde te schreeuwen, maar in plaats van woorden kwamen er luchtbellen uit zijn mond. En opeens kwamen er van alle kanten honderden en honderden zeehonden aanzwemmen. Ze hadden allemaal prachtige glimmende huiden en lange snorharen. Ze zwommen om Ben heen en zongen het droevigste lied dat hij ooit had gehoord. De koning van de zeehonden is in de netten van Ben verstrikt geraakt. Hij heeft hem met zijn wilde rukken verwond. O, oh, als hij hem nu maar weer beter maakt. Het zeepaard begon naar een grote rots te zwemmen. Er ging een deur in de rots open en Ben zag een grote grot. Dat was het paleis van de koning van de zeehonden. Bovenin de grot hingen duizenden parels. De vloer was bedekt met gekleurd zand. En langs een van de muren stond een prachtige troon gemaakt van parelmoer. Op de troon zat de koning van de zeehonden. Om hem heen zaten grote sterke zeehonden met lange snorhaar. De koning had een groot verband om zijn hoofd en zijn gescheurde vinnen hingen slap langs zijn lichaam. De koning keek Ben aan en zei... Dat is hem. Hij is de visser die mij verwond heeft toen ik in zijn netten verstrikt was geraakt. Ben schaamde zich diep. Hij was bang dat de zeehonden hem in duizenden kleine stukjes zouden scheuren. Maar ze begonnen opnieuw te zingen. De koning van de zeehonden is in de netten van Ben verstrikt geraakt. Hij heeft hem met zijn wilde rukken verwond. Oh, als hij hem nu maar weer beter maakt. De koning van de zeehonden keek heel verdrietig. Er rolde grote tranen langs zijn snorharen. Maak me alsjeblieft weer beter, Ben smeekte hij. Mijn hoofd doet zo pijn dat ik mijn kroon niet kan dragen. Ben stapte naar voren en raakte de wonden op het hoofd van de zeehondenkoning met zijn zwemvliezen aan. En opeens was de zeehondenkoning genezen. Hij trok het verband van zijn hoofd en riep, ik ben beter, ik ben weer helemaal beter. Alle zeehonden begonnen rond de troon te dansen. Een paar zeehonden pakten Ben vast en lieten hem met hun meedansen. De zeehondenkoning stak een zwemvlies omhoog. Het dansen stopte. Ben, zei de zeehondenkoning, als je wilt kun je een zeehond blijven en bij ons wonen. Dat is heel vriendelijk aangeboden, zei Ben, maar ik wil liever een mens zijn. Dan zal ik je weer in een mens veranderen. ...zei de zeehondenkoning. Maar dan moet je wel beloven... ...dat je nooit meer een zeehond zult verwonden. Laat hem rustig uit de netten zwemmen. Anders moet je een zeehond blijven. Ik beloof het, riep Ben. En hij was nog maar net uitgesproken... ...toen hij merkte dat hij voor de deur van zijn huisje stond. Hij rende naar binnen en keek in de spiegel. Hij zuchtte diep van opluchting, want hij was weer een mens geworden. En een gelukkig mens. Vanaf die tijd voerde Ben alle vissen die hij teveel ving aan de zeehonden. En als hij in zijn netten een zeehond ving, maakte hij het dier voorzichtig los. En vroeg de zeehond hartelijke groeten over te brengen aan de koning van de zeehonden.